Mariette Krol met het NOS Journaal. De AWB stuurt vandaag drie monteurs naar Noord-Italië... om vakantiegangers met zware hagelschade te helpen. Ze gaan rond het Gardameer noodreparaties uitvoeren... zodat mensen met hun eigen auto naar huis kunnen rijden. In de omgeving van het Gardameer was het deze week noodweer. Er kwamen enorme hagelstenen naar beneden... waardoor tal van auto's, campers en caravans schade opliepen. Herstelbedrijven in de regio zijn sindsdien overbelast...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 Van 1971 tot 1977 was hij betrokken bij de band... die in die jaren grote successen boekte... met nummers als Hotel California en One of These Nights. Meisner was bassist en een van de zangers. Zijn stem had een groot bereik. Na zijn vertrek bij de Eagles speelde Meisner bij andere bands... en was hij actief als soloartiest. Hij leed aan de longaandoening COPD... en is overleden aan complicaties daarbij. Randy Meisner was 77 jaar. En een aannemer uit Rotterdam heeft gevangenisstraf gekregen voor het schieten op een klant. De man is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Vorig jaar december kreeg hij ruzie met een van zijn klanten over rekeningen. De aannemer schoot zo'n tien keer met een luchtbux. De klant raakte gewond, net als twee stratenmakers die de ruzie proberen te sussen. Het weer het is overwegend droog, en ongeveer 17 graden. De komende dag opnieuw regenbuien, maar ook droge perioden met flink wat zon. En het wordt wat warmer, 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Tennessee Oh. <laughs> Today. I'm <laughs>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 De zet van zon, zee. Hoe neem ik je angsten weer? Als je wil dan. there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 Niks op mij. Ey. People got it. 6.9... Blow off song. Yeah. Comment, a song, and to be the community's red expedition, aka men, terrorizing the vision, citizen. I'm hard at like stones, so the hell we Shannon, the Machine, fat, low form cannon. I'm shooting fat loads for a I'm nifty, the fans, part 350. I'm nimble, I think I see my hands full swimming.